Ik ter haak met het NOS Journaal. Minister Schippers van Volksgezondheid wil harde maatregelen tegen cafés waar controleurs van het rookverbod worden verdreigd of mishandeld. Ze zei tegen de NOS dat ze laten onderzoeken of zulke cafés gestoten kunnen worden. Schippers maakt zich grote zorgen over de toegenomen agressie tegen controleurs.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 China en Vietnam hebben afspraken gemaakt om de relatie te verbeteren. De buurlanden gaan op militair gebied nauwer samenwerken. Zo komt er regelmatig overleg en wordt als proef gezamenlijk gepatrouilleerd langs de grens. De relatie tussen China en Vietnam is al lange tijd bekoeld. Een paar maanden geleden laaide een ruzie over betwiste wateren op... door een botsing tussen schepen en door een militaire oefening van Vietnam in het gebied. De buurlanden beschuldigen elkaar van het schelden van de grenzen. China, Vietnam en enkele andere landen claimen stukken van de Zuid-Chinese zee. Vermoedelijk omdat er veel olie en gas in de grond zit. De regeringen in Peking en Hanoi hebben afgesproken... dat ze het conflict op vreedzame wijze willen oplossen. De Nederlandse honkballers moeten in, hij moet het in de WK-finale tegen Cuba opnemen...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 We is een gezellige boel in de studio. Ja, er hard. We hebben nog brieven binnengekregen van mensen die het er ook allemaal niet mee eens zijn. Want we zeggen wat het geeft, allemaal, we trekken ons extra. Het Tweede gedeelte van dit radioprogramma. Tot en met tien uur. En na tien uur hebben wij Goedemorgen Zandvoort. Ja, jawel. En er komen allerlei leuke activiteiten. En allerlei, nou ja, wetenswaardig komen daar weer aan het licht. En ik zal zeggen, blijf erbij. Het is de moeite waard. Het luisteren van je verder. We gaan binnenkort ook digitaal. Nee, en, het is uh, al gebeurd, heb ik begrepen. Het ik, stond ik, ook in de krant. We zijn er nog maar bezig om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dat is een uh, heel werk natuurlijk. Er moet van alles door elkaar gegooid worden. Ik ben benieuwd of ik digitaal wel overkom. Voor mij blijft er bij mij helemaal niks over. Of in je landen, volgens mij ook niet veel. Nou. Als het allemaal digitaal gaat. natuurlijk het... wel. Jawel. Ja, wij zijn... Uh... Wij zijn toch oude rot in het vak. We zijn toch van de analoge. Maar laten ons hierdoor toch niet uh, van de wijs brengen? Nee, dat is waar. Nou, ja, nee. wat... Uh, we hadden een, een, een hoop geld uh, uh, ingezet op Greenpeace. Greenpeace is altijd goed bezig. Ik kan me je wel nog herinneren. Dat ze met zo'n rubberboot. Bij het dumpen van, uh, olie, van uh, chemisch afval in die vaten. Weet je, dat ze dan vlak voor die boot gingen varen. Dat ze dan zo'n van op die rubberboot kregen. Nou, Nu hebben ze een, een gat te vragen, hebben ze gegraven onder een spoor. Waar dan weer uh, de trein overheen zou denderen. Met chemisch afval. En dat is gelukkig niet gebeurd. Want er had een waanzinnige ramp kunnen voltrekken daar. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar vandaag is in de Kleskans in Nederland te lezen... ...dat de Nationale Postcode Loterij... ...ook al zo'n ontzettend agressieve uh, instelling... ...die probeert uh, over te halen dat jij meedoet, De grootste kans om miljonair te worden dat ze... Soort... Dingen en nou ja, dan dan koop je jouw loten en dan word je nog weer lastigvallen dat dus je nog meer loten moet gaan kopen. Die schijnen dus afgelopen jaar al 40 miljoen euro te hebben overgemaakt aan Greenpeace. Zo. Dat is niet misselijk. Is ik zou zeggen, opreld. blijf erbij weg. Ook dat die loterij gebeuren. Het, is, het houdt allerlei dingen in stand dat het helemaal niet nodig is, vind ik ook. Oh. Dus het is die zijn ja, goed fout bezig. Toch, toch heb ik één lot. Want ik denk. Ja, jij als blijft de ja. de Ja, ja dat, jij, Vooral, je, je wil, zeg maar, ook al valt er 1 euro in jouw straat. Je wil hem die, die kunnen wil ik, delen. Ik, ik wil hem. Ik wil hem. Echt, je wil gewoon niet uitgescholden worden van... Hey, loser. Ik, nee, niet ik, meegedaan. Ik, ik, ik heb die ook met een groepje. Dus met broers en zussen hebben wij uh, iets bij uh, de staatsloterij. Dus we ja? zijn wel een groepje. En dat is dan wel weer heel leuk. Want dat je met z'n allen die, lo die, lo die loodjes hebt, weet je wel. Ja. Ja, dat vind ik toch wel leuk. Ik heb maar... Hoe je het weet geef je veel te veel aan de lood eruit. Ik heb het laatste zitten kijken. Ik denk, oh, ik ga ja, er wat dingen opzeggen. het was alleen dat je gezegd, het liep toch aardig in de duizenden, nee, nee, nee, nee, nee, nee. In de duizenden euro's. Jaar, ja, per jaar kom ik er niet wel aan. Dus dat, dat moet minder. Ik heb dat echt helemaal niet... Ik nee. vind ook al hoe je lastig wordt gevallen ook gewoon, dat vind ik. Maar goed, met elke instelling die aan het telefoon hangt. En ik ben dan niet die persoon die dan blijft hangen voor het bel me niet te regissen. Dat vind ik dan weer kinderachtig. Ik ben mans genoeg om zelf aan te geven Hé, hey, rotte sapman, bel me eens niet <laughs> <Zou> <laughs> Dus ik hoef dan het dan niet op? Via een kliklijn Te gaan laten neerleggen, dat is via een omweg En uiteindelijk, dat, dan krijg ik iemand aan de deur Die dan toch bij de deur neer ja, moet leggen. Die ze uh, poten ja. ertussen zet ja, als het nog uh, tegenvalt, een, die man aan de deur, die brengt en God, en die brengt nog... Nou, oh, die door. brengt dus nog veel zo, meer. Ja? Oh? Die wordt ingezet voor alles. Maar als ze dan zeggen, van wij komen u de Heer brengen, zeg je nou, zet maar in de schuur. Die uh, wordt ingezet voor uh, Oxio, om uh, je om te zetten, voor stromen, voor uh, gas. Ja, en komt uh, God erop. brengen, en weet ik vooral, Ik heb een lijstje, heb je even? Ja, yeah. ik heb wel even. Nou, ik heb een hele lijstje wat ik bij u moet proberen te verkopen. Want u mag maar één verkopen per dag aan de, de deur krijgen. En uh, ik, ja, ik, uh, ik moet het hele lijstje niet voorstellen. Nou, dan sta je daar nu... Ja, maar je liever zo, dat je iedere dag komt. Want ja, er staan 40 dingen dat hij iedere dag aanbelt. Ja. Ja, meneer, ik ben nog niet klaar met mijn lijst. En dan komt hij weer, weet je wel. Reselijk. Ja, nou, nee. Dat nee, ja. moet toch verkocht worden, zeg ik dan. Een oh, goed tweede gedeelte. En daar zit ook muziek in, in het radioprogramma. Toch? Of zullen we dat helemaal uitscheuren? Nee, we gaan wel lekker uh, muziek draaien. Ja, ik, ik moet trouwens even kijken welke plaat ik doe. Ik heb een hele grote... Oh, die landen Ja, die mogen we straks. Dus ja. ik ga even ik ga even kijken. Ik had uh, beloofd om de cd van, um, um, uh, van uh, de Cassabian even door te lichten. En jawel, er staat veel meer moois op, dames dit zijn niet alleen maar de grote hm, hits. Maar ook wat onbekende stukken die het goed doet op de radio. These are forgotten. Hier hem In het zonnige zandvaart. Goedemorgen. Hey, sir, Het zo bekend, het zou best kunnen zijn dat dit wel een hit was, maar ik vond het op de nieuwe van Kasabian, die wel regelmatig draaien. En dit is, ja ik vind het leuk, gewoon met de knieboog naar het verleden. En dat kan je ook verwachten bij uh, ZFM. De zaterdagmiddag straks nog meer plaatjes uit het verleden natuurlijk, daar zijn we goed in, daar zijn we groot mee geworden. En wij lezen onder andere in de krant, wat had over, had je het nou net ook alweer over? Waarom mensen meer drinken door de recessie? Ze hebben in Amerika een onderzoek gedaan. Ja? En uh, werkloosheid, faillissement en economische recessie gaan gepaard met een toename in alcoholgebruik. Het is dus onder andere dus coma zuipen, probleem drinken en rijden onder invloed. Maar ja, weet je, het hoeft helemaal... Ik heb gisteravond ook teveel gedronken, maar dat was niet vanwege de recessie. Maar ik kan het er wel aan ophangen natuurlijk. Ja. Ja, no. doe er nog maar heen. Het is een recessie. Ja. En we moeten, we moeten meer betalen, want dan, uh, uh, dan gaat de kroeg gaan ook beter. Weet je wel? Maar ja. Ik denk wel van ja, dit is natuurlijk wel als je thuis bent en je drinkt thuis, dan is toch niet zo nieuw als buiten de deur. Nee, dat is waar. En dan so. toch nog op de fiets, ja, dat gaat het natuurlijk niet groot. Ja. ja, Ik heb hem weer dat een beetje ontvrechter schouder, ik die bocht er ruim dan. Maar uh, het schijnt in uh, Rusland, da daar had die Boris Pol Polozji, ja? afdeling van het gezaghebbende psychiatrische Serbski Instituut in Moskou, ja? die. Uh, die heeft ook uh, gezegd dat het aantal Russische zelfmoorden. over de periode 1990 tot 2010. dat is in, in, in 20 jaar. dat was gewoon bijna een miljoen. 800.000 inwoners zijn. Hij zegt het is bijna een hele stad. En daar is hij gewoon wel heel erg uh, bedroefd over. Maar uh, ja, uh, Rusland heeft natuurlijk enorm veel alcoholisme. ook door de afgestookte wodka. Maar we hebben we het hier altijd graag over. Ja. Maar uh, 23,5 uh, van de 100.000 Russen. Ja, die, die zijn dus gewoon. Zelfmoord aan het plegen. In, uh... Oh, daar gaat het weer ja. ja. Oh, boven op een auto. Ja, ja er zijn ja, gewoon ook heel veel zelfmoord door uh, al die toestanden. Maar ja. Ze hebben gewoon geen kans. Als hey. jij daar midden op de... Hoe heet het daar? Op de steppen woont. Of uh, in... Uh, en je hebt geen mooie dash, uh, Dasha, Dasha. Dasha heet het niet zo. Zo mooi buiten. Ja. En je bent gewoon hartstikke arm. Je hebt gewoon geen kans om er wat van te maken van je leven. Echt. Dat is wel heel treurig. Als je die beelden er ook van ziet, krijg, word je er al nu blij van. Echt. Als je het echt zit. Hmm. Nou, ja. als we toch in de kroeg zitten, dan is het misschien nog wel uh, het schokkend nieuws. Minister Schippers van Volksgezondheid dreigt de boetes voor roken cafés nog verder te verhogen. Als de Intimid... De bedreiging en zelfs mishandeling van controleurs in de cafés eh, door eh, bezoekers eh, niet wordt aangepakt. Eh, het incident tegen de controleurs doen zich steeds vaker voor in cafés en disco's en, en dan komen ze, on komen ze binnen en dan eh, hebben ze zoiets van hey daar wordt hier gerookt dat mag allemaal niet dus eh, nou voordat je weet hè, even er een te pakken. En eh, nu worden de horeca-gelegenheden aanspra aansprakelijk gesteld en moeten straks dus boetes betalen. Maar het wordt oogluikend toegestaan, ook als je bijvoorbeeld een feestje geeft, een bruiloft. Eh, dan eh, vragen ze van: ja, mag er gerookt worden? Nee, eigenlijk niet. Maar ja, het kost dan de boete die we krijgen: die is 450 euro. Oh, dan moet je 450 euro extra betalen, dan mag je roken. Dan mag je roken. Ja, dat is eigenlijk ook wel goed idee. Dat is wel kreetig. Ja. Maar jongens, we moeten er vanaf. De ja. maatschappij gaat aan ten onder. Hou toch op over het stomme roken, maar we willen er niet aan. Het, ja, dus ja, nu gaan ze die boetes weer verhogen. Of het dat nou werkt? Ja, want ik, ik heb ook nee, een, dus. een persoonlijke hè, record. Ik maar? ben dan in februari, 13 februari, ben ik twaalf half jaar gestopt. En ik heb zo van, ik ben niet getrouwd of zo. Misschien moet ik een feestje geven, maar ik twaalf en half jaar gestopt en ben met roken. En daar maar mag het dan gerookt worden? Nou, niet eigenlijk wel. Nee, nee niet. daar is het feestje voor namelijk. Om je en niet, dan uh, zetten we gewoon de deur een emmer neer. En uh, daar kan je je sigaretten in kwijt. Want het is dan wel de dat de mensen dan mij helpen. En dat als ik 25 jaar gestopt ben, dat zij dan 12,5 jaar gestopt zijn. Ja. Dan ja. hebben we een dubbel feest. En dat gezeur van, ik mag ook wel eens genieten. Laat dat eens een keer los. Ja, ik vind... Dat is ook zo'n nee. dooddoener. Het mag ook toch wel eens genieten. Ik heb gisteren voor iemand wel een checkie aangestoken. Want ik vind het wel heel leuk om checkies te rollen. Ja. En, uh, ja, uh, ho! Wat doe je nou? Maar ik vond wat doe het, je nou? Ik vond het niet smaken. Nee, maar nee. wat doe je? Je doet, er, je doet er wel aan mee. Doe ik er dan aan mee? Ja. Oh. Ik, als ik een sigaret aangeboden krijg, Het is niet vaak gebeurd, dan spul ik hem helemaal leeg en gooi ik hem op de grond. Zo! Stoppen hè, nu! Ik, ik heb niet zoveel vrienden meer Dames en heren, als u de oogjes nu van Wilco kan zien terwijl ik dat zegt Die zijn ja. helemaal, helemaal fel Nou, als je een controleur bent en je moet weer op pad vandaag strekten, En ze gaan ja. ook niet op pad als ze geen beveiliger be meekrijgen ik vind het wel wat voor jou Zo, om, om, om de, de, die controles uit te oefenen Zo, maar ik ben wat gewelddadig in het optreden Ja, lijkt me helemaal mooi Ja, ik, eh, ik kom meteen binnen Wordt hij gerookt? Wordt hij gerookt? Zo, dat raakt lekker op ding. Uit ding Dat zal ik hem voor je uit maar dat zou leuk zijn, van en doe de rest ook maar uit. Klaar. Klaar. in snowflakes Burnt lungs are taste Lights gone, days end Struggling to pay rent Long nights, strange men They say she's in the class 18 Stuck in her day day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 Nou, de muziek is al rustig, maar het gaat wel. wel... Heel ik val ja, ik die wijn weinig slaan. Ja, dit gaat wel namelijk wel op de... over de A-Team, gaat dit, hè? Oké. Okay. Ja, hij zingt de A-Team. Het is Ed Sharon. En uh, I love it when a plant comes together. Dat hoort er dan bij, eigenlijk. Ja, dat zal ik binnenkort even opsnorren. YouTube op, uh, je zegt, YouTube. het hoort erbij? Ja, want het gaat over de A-Team en dat zegt een heleboel. Ja, helemaal lekker, maar helemaal Het zegt een artikel over bijen. Over bijen? Het <laughs> was een bruggetje. Oh, het <laughs> een... hoort erbij. Erbij. Het schrijft bijen. bijen door uitlaatgassen, raken ze, doet een tom-tom het niet. Dus uh, bijen, de, de, de Britse wetenschappers vermoeden dat, dat de microscopische vervuiling... ...afkomstig van zwaar wegverkeer de hersenen van honingbijtjes aantast... ...waardoor de insecten verdwalen. Ach, oh. Ja, de, de nanodeeltjes zouden het bloed en vervolgens de hersenen van bijen binnendringen... ...en daar natuurlijk een navigatiesysteem verstoren... En uh, ja, dat schijnt dus echt waar te zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg. Is, Want therapijen uh, uh... die hebben het al moeilijk. Nou, want naast ziektes en sterfte valt het bijhouders op dat bijen na een zoektocht naar nek, dan vaak niet meer terugkeren naar de korf. Maar ik denk, hebben ze dan een klein zendertje eraan gedaan? Je? Het, is ook, het is ook heel, heel apart genoeg. Het is wel allemaal... tegen kritiek. Wat zegt u? Ja. Oh, maakt niet uit. Uh, ja, nee, dit is wel massa. Ja, Alle dingen moeten onderzocht worden. Dus dit ja. is ook heel belangrijk. Dit nemen we gewoon weer mee. We kijken weer op een andere manier Voordat tegen. je hem de dood slaat hij bij. Nou? Ga gewoon met hem uh, rijden <laughs> en kijken of hij de omgeving herkent. Doodslaan. Ja. Oudwets, hè? Nou, ja, uh, uh, er moeten mobiele toiletten komen op de Mount Everest. Door extreem lage temperaturen worden menselijke resten. Nou, ben je, bent u wel klaar voor dit bericht? Want dit is natuurlijk wel weer echt... echt uh... Een beetje misselijk maken dinnertruk. Door extreem lage temperaturen worden menselijke uitwerp te traag ontbonden. En ja, daar komt dus al even vuiling uh, bij kijken. Dat vindt, uh, het vinden uh, milieuorganisaties Eco helemaal in, uh, in Katmandu ze, ze hebben daar zoveel uitwerpsen liggen. Op een hele grote berg had ze die berg zelfs kunnen gaan beklimmen. Zo zie ik dat voor me. Oh, en, met uh, lieslaars aan. Met lieslaars, ja. Het kan hierna toch nog wel wat wegzakken. Uh, sinds 1953 hebben 4000 avonturiers geprobeerd de hoogste berg te beklimmen. En menselijke uitwerpsen vormen echt een groeiend probleem. Al dus de, de Sherpa van de Eco helemaal. En enkele toiletten zouden daar misschien de schade kunnen beperken. En dan denk je iets bijzonders te doen. 4000 mensen zijn hiervoor gegaan, hè? Die ja. bergbeklem. <laughs> het is gewoon een toeristische attractie daar, gewoon. Oh, ja. oh ik ga even naar het toilet. Oh, ze hebben geen dame en de heren het toilet. Hoe moet ik nou oh, hoe moet ik nou weten op welk toilet ik plaats moet nemen? Gewoon op die hoop. Ja, gewoon op die hoop. Nou. En dan broek op je enkels en uh, zitten. Uh, je zal me achterover vallen. Z waar, is, waar is de lijn en waar zijn de trappen? Moet, moet ik echt helemaal klimmen? Nee, toch? Eee, dat is wel heel smerig dit. Ja. Ja. Uh, ja Nog meer? Ja, het, het uh, blijkt dat de Nederlander geen harde werker is. Nou, dan wisten we dat al. Het, is, uh, het schijnt dus dat de Nederlanders gemiddeld zes uur aan, per dag aan verplichtingen... ...zoals werk, huishouden, onderwijs en gezin besteden. Ja. Maar dat is vijftig minuten minder dan in de rest van Europa. En de Nederlanders hebben ook een half uur meer vrije tijd dan de rest van Europa. Vijftig procent? Eh? Een half uur. 50 oh, half... minuten. Okay. Maar Nederlanders denken dat ze harde werkers zijn. Maar in Zuid-Europa besteden mensen 40 minuten meer aan verplichting als werk en huishouden. En een Nederlandse man werkt gemiddeld 8 uur per dag. En in, uh, in, in de v in Verenigd Koninkrijk Zweden en Zuid-Europa een half uur langer. En de gemiddelde werkdag van een vrouw in Nederland duurt iets meer dan 6 uur. En het schijnt dus ook, dat vind ik wel, ook wel heel apart. Mannen besteden minder tijd aan het huishouden vrouw. vrouwen. Twee uur tegenover drieënhalf uur. Dus vrouwen drieënhalf, mannen twee. Ja? Maar wie een echte goede huisvrouw wil, moet het meer zuidelijk zoeken. Want in Spanje en Italië poetsen de vrouwen gemiddeld vijf uur per dag. Huh? Ongelooflijk, hè? Vijf uur per dag. Dat vind ik wel lang, ja. Dat is echt heel lang. Ik vind twee uur per dag, dat haal ik misschien net hoor. We zitten eten, koken al bij. Je. En het toilet schoonmaken, dat soort dingen. zitten ja. alles al bij. Je. Ja. Nou. Mm. Ja, de... ja. Ja, doe je dat iedere dag het toilet schoonmaken? Nee, niet elke dag. Nee, als je denkt van nou, er wordt een grote hoop. Ja, precies. Dan wordt het tijd om de schop te pakken en het naar buiten. Nou ja, kijk, als je een hangtoilet hebt en de douche hangt ernaast, dan is het gewoon even de grote straal eroverheen even. En dan okay. is het klaar. Ja. Dus ideaal natuurlijk ook. Ja, is. vind je het gek dat dus je zo snel klaar bent. Ja, dat ben ik. dit niet, niet een beetje om de randjes een bleekje of een dingetje? En je de kan hem op de bril per, en uh... een extra massages aan stand zetten, toch? Die, uh, nos. Dan, dan ga je gewoon op, op de wc zitten en ondertussen doe je die staaf op Oh extra massage man, ik ze dan... ik, ik ook tegelijkertijd. Ik doe zeep, ik doe alles tegelijkertijd ah, op die ah, toilet. Heerlijk. Laat alles lopen, dan ja. afdrogen en dan... Ah, ja, ja, ja, ja, maar je wil, je wil graag paperless office en zo. Dus dan kan je ook, uh, hoef je ook geen wc-papier te gebruiken. Nee, ja, precies. Kijk, het is dus alles gewoon. Ja, ja, nou, zo, heerlijk, zo, zo heerlijk. Dat gewoon. Ik hou graag van schone mensen. Nee, ik zie wel dat uh, het is een bepaalde cultuur waar je wel mee aan moet sluiten. Door te zeggen dat je het heel erg druk hebt. Ik heb het met mijn uh, collega's ook al een beetje. Die gaan dan, hebben ze eerst tijd vergaderd, Dus dan zie je dat dat stil. En ik denk dan, nou, van, kom ga ik nu even wat doen. Dus ga ik een beetje opruimen een beetje je beweging. Wat gaan zij doen? Zij gaan dan aan de vergadering. En aan een andere tafel gaan ze zitten... en dan gaan ze zeggen dat ze het heel erg druk hebben. Alweer moesten ze dat doen, dat nog doen. Dan denk ik denk, ja, ga dan nu een klein beetje... lichamelijke oh, ja. beweging ja. doen. Ja. Ja. Maar op een of andere manier, dan gaan ze zitten zeuren. Dat is het heel, heel moeilijk en heel zwaar. Dan denk ik van... je moet het anders indelen. Maar het en, is ook wel goed... Ja? om als je bij een vergadering moet zijn... en er is nog niemand om even te gaan zitten... Dat je gewoon even gaat reflecteren. Doe je gewoon je ogen dicht en dan ga je even zen. En dan voel je, je wel. Je eventueelle stress die je in je lijf, voel je, even wegvloeien. Dat is ja, eigenlijk ook weer. Goed. Ik denk dat bewegen toch wel iets beter is. Ook het zijn kleine bewegingjes. Even wat pakken, even naar buiten lopen, heen en weer. Gaan. Doe dat in plaats van waarmee gaan zitten en zitten. Ja, maar als ik stil over... zit, beweegt mijn hart de hele tijd en mijn bloed dat giert door mijn adem. <laughs> Er is zoveel beweging ja. in mijn lichaam. Oh, oh. Man! Man, ik heb het echt met de microscoop bekeken hier. Wow. Ik zeg oh. dat ik ga liggen gewoon. Ja. Dit er gek. te gek. <laughs> ja, ik, ja, ik ben het gaan overdrijven gewoon. Tijd voor die uh, de, de regioprichten straks op deze plaats. Maar eerst de chakra's. Ja, we hadden het over diep dingen. Ja, oh, precies. Woe, nou dit is echt zo'n geval. Het gaat echt wel diep naar binnen. En het werkt heel helend. De chakras, heten dat, en we the people. Wij mensen maken het verschil. We zijn op aarde gekomen om hier uh, het verschil te maken, om de, de mensheid te redden. Hé, uh, wat hey, no, uh, Dat valt ook je mee. Om verschil te maken. Om verschil te maken. Nou, ha? dat doen we hoor. Ha? Ja, het is, we hebben zelf een verschil gemaakt. En is dat? Is, uh, oh, nee oh, toch, hou ja. op. Nou, dat is bij deze mevrouw is die end neer. Dat is ja? heel zielig. Dus zit, ja, nee, doe maar even. Ik kan ja. nog wel even, maar moet moet zo uh, regioberichten doen. Oh, oké. Okay. Dat is een 23-jarige vrouw uit Vietnam. Ja. En die beweert dus dat ze in enkele dagen 50 jaar ouder is geworden huh? En de artsen die zijn echt helemaal uh, Geschokt, want ze is zo snel ook vergrijst Maar ze kregen dus zo'n allergische reactie Op zeevruchten En ze had jeuk over het hele lichaam toen En, uh, en toen is dus de jeugdige huid Van Poong heet ze Is haar jeugdige huid In huh? enkele dagen veranderd In een gerimpelde huid huh? en Door middel van medicijnen en een traditionele geneeskunde Probeerde de, de mevrouw haar Van haar aandoeningen, dat heet lipodystrofie ik deed al speerdystrofie. Ja? maar lipo, uh, dat is de huid volgens mij, want we hebben liposuctie. Ja? Maar probeer ze af te komen, de jeuk is minder geworden, maar de veroudering van de huid is doorgezet. En uh, het, het blijkt nu dat op de ene plaats kan dan vet verdwijnen uit je huid en op de andere plek weer terugkomen. Maar haar, haar man die zegt dat hij toch nog van haar houdt, Want haar hartje is goed. Ja, ja. Maar ja, de, tot nu toe droeg de Vietnamese een masker om haar uiterlijk in het openbaar te verbergen. En momenteel proberen artsen vast te stellen wat nou echt de oorzaak echt is. Want uh, zij denken er weer dat het misschien komt als bijwerking van medicijnen. Maar dat is toch wel eng, hè? Het, zo zie je maar, je moet geen troep tot je nemen. Want je weet gewoon niet wat er gebeurt. Iedereen gewoon een vast dieet, hou je daar al vast. En het kan natuurlijk ook gebeuren, inderdaad. Met, uh, dat gebeurt er ook met die... Uh, wat dat is dat? Kroks, hè? Waarschijnlijk. Gaat in je Krok. uit. Krokodil. Krok. Ja. Probeer het dus ook eens. Krokodil. Benzine ja. en, uh, en Dan kan je kijken hoe, hoe snel je op. veroudert. En, <laughs> en kijk hoe snel het gaat. Wow, en weer, dat zo Dat zie snel. je toch sowieso met drugsverslaafden, vind ik. Dat ze... Een foto voor en na en zo. En dat ze dan echt. Uh, dan zijn ze 25 en dan hey. zien ze echt uh, heel oud uit. Ik heb in één keer. Ik heb echt een heel <middels> goed idee gewoon! Nou, vertel! Raad de drugsverslaafden. Oh, dat is, dat is een leuk programma. Dat is een leuk programma. Wat programma's. denk je dat deze man gebruikt heeft? <laughs> nou, dat wordt te moeilijk denk ik. Maar dan ja. als je dan zeg maar gewoon, uh, je hebt natuurlijk ook van die uh, fanatieke hardlopers, die zien er soms ook uit als drugsverslaafd. Ja, weet verslaafd die uh, hardlopen? Die zijn verslaafd. Naar, dat zijn ook eigenlijk uh, ja, ja verslaafd. Maar goed, die moet je dan allemaal naast elkaar zetten en die kan je dan zeg maar een week lang volgen in een huis. En dan een gegeven moment moet je dan raden wie dus zeg maar minimaal 10 jaar aan verslaafd is. Ja, maar net zoals die dolf of zo. Ja, dolf Jans, die er ook uit als stuk verstaan. Ja, oh, die ziet er echt heel slecht uit. <laughs> die is ook okay, ja. die heeft een beetje doorgeslagen. Die is maar hij is wel. Hij hard lopen volgens mij. Maar ja, hij is wel. Zo leuk. is dat? Nou, we zijn aangekomen in eh uh, in eh uh, regioberichten. Zijn we al aangekomen in regioberichten? Ja, misschien wel een beetje Weet je het zeker? Nou, nou, we zullen het naar de muziek doen of zo. We doen het even naar de plaat. Ja. Naar de plaat ja, is wel goed idee. leuk goed idee. Ja. Oh, Meyer Hawthorne. Is de nieuwe single. A long time. Het doet denken aan Steely Dan, Donald Fagen. Het is smelle dames, vind Voor 50 plus is dit een overbaring. Blijf bij het toestel en zo terug met de regelweg van Sint-Gertrudenvlei. de muziek op de zaterdag Dat ben je niet gewend, hè? Ja, ja, ja, ik vind het helemaal lekker. dit. Dan straks weg en we snoeien nu de gitaarplaat overheen, natuurlijk. Dat uh, begrijp je natuurlijk wel. Uh, Meijer Torn. En dat heette a long time. Het heeft ontzettend veel weg van Stiliden en uh, ja, dat Donald Fake en die stijl. Ik vind het leuk. Het is ja, ja, ja, wel. Uh... De danghekken zijn geplaatst. Oh. De communicatielijnen zijn getest. Ja. Straks na tien uur. Goedemorgen Zandvoort. Oké, okay, dan weet je natuurlijk al kan je die kant op gaan. Maar het is tijd voor. Nieuws uit Zandvoort. Precies. Nou, steek van bal. Ja. Vanaf van vrijdag 21 oktober tot en met vrijdag 18 november. In de zesde editie van Nederland leest en leden vanaf 16 jaar ontvangen de roman Het leven is verrukkelijk van Remco Kampert helemaal gratis op vertoon van de geldige bibliotheekpas. Ik vind het wel leuk vanaf 16 jaar, dus uh, de jeugd mag hem dus gewoon alleen maar lenen. En blijkbaar denken ze ook van dat uh, waarschijnlijk uh, is het niet voor jeugdige lezers. Oh. Vaste fietsboek, dus mensen, ren er naartoe. O, heerlijk. En het, uh, op vrijdag 21 oktober wordt het Nederland Leest uh, geopend door cabaretier Rob Jansen in de Zandvoort. Hij geeft een verkorte versie van zijn cabaretprogramma Verrukkelijk. En hij zal hierbij boekjes voor het college en de gemeenteraad overhandigen aan de wethouders van de gemeente Bloemendaal, Hillegroep en Zandvoort. En ik ben van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. U zult wel een vrije dag moeten nemen, want het is zondag om 10 uur. Hm. Toegang is gratis. Twee Ochtends om tien uur. Ja, dat is wel uh, lastig. Oh, nieuws uit Zandvoort. Ja, in het Huis van de Duinen is grote bedoeling ontstaan. Namelijk per 1 oktober is de eigen bijdrage is verhoogd voor bepaalde activiteiten. Nou, verheugd, die was er vroeger helemaal niet. Die is gewoon gekomen. Bewoners die uh, in huis allerlei uh, uh, werkjes doen, zoals handwerk, schoelen, klaverjassen, die zijn nu nog gratis. Maar straks kunnen die wel gaan uh, worden betaald. En uh, nu moet je al betalen voor uh, high-tea. Ja, daar wordt natuurlijk ook weer bij allerlei versnapering bij genuttigd natuurlijk. Optredens van artiesten, bingo en borreluurtje, gaan plusminus 10 euro per maand kosten. Bewoners van de zorg, woningen op het trein, willen, willen wel meedoen aan die activiteit. En willen plusminus wel 15 euro per maand gaan betalen. Maar ja dit, dit, ja, dit is toch weer... 15 euro per maand? Ja, toch wel flink. Ja. Dan moet je wel weer een rekensommetje maken van is de, de, de investeringen het wel waard? That's the question. That's the question. Uh, ja, nog meer? Ja. Donderdag, uh, afgelopen donderdag heeft de brandweer omstreeks tien uur. Uh, omstreeks voor vijf. Twee bouwvakkers van een balkon aan de bredeste rode straat in Zandvoort gered. De twee bouwvakkers waren aan het werk op het balkon. En ze waren via een kraanmachine naar boven gegaan. En ja? toen ze klaar waren met hun werk en weer naar beneden wilden gaan, kwamen ze erachter dat de kraanmachine defect was. Ja. Maar het is natuurlijk wel heerlijk dat, uh, dat dan mensen mobiele telefoons hebben. Want dan kunnen ze gewoon 1 en 2 bellen van oh, ik, want blijkbaar rijden de mensen van dat huis niet thuis. <laughs> dat is wel grappig. Het is wel weer gek. En ik heb, ik heb nog wel een berichtje hoor. Ja, uh, doe maar. Ja, een meisje van 14 is in haar gezicht geslagen in Zandvoort. Nee, toch. Ja, dat is toch uh, heel kennelijk zonder aanleiding is gisterochtend dus een meisje in haar gezicht geslagen. En wat er verder, dus, uh, verder staat er gewoon niet zit. Nou, oh. dat is toch wat? Dat staat waarschijnlijk al in het uh, Harlems Dagblad. Oké. Okay. Uh, ja, even... Dat zijn de belangrijkste en de interessantste berichten. En daar willen we graag wat foto's bij zien. Oh ja, ja ik zie hier verder. Ik, ik ben verder gegaan. De persoon is nog onbekend. Het meisje fietst over de trambaan, ja? Toen iemand gekleed in een rood regenpak haar tegemoet kon lopen. En toen ze elkaar passeerde, gaf de onbekende haar gewoon een sleppende face. En de politie zoekt nog getuigen. Oh oké, okay, dat heb ik ook wel. Maar het is ook wel een beetje van hè, you've got raped of you've got pranked. Omdat je gewoon loopt en pat! Oh, you know? dat is, dat zo is wel heerlijk. iets wat ik best wel zou willen doen, ja. maar je fatsoende beleg je om dat te doen. Maar. Ja Heel vaak doe je, doe je dit en dan zeg je Lekker vijf En ja. rijden we door Ach, af en toe, ik heb het ook met collega's die dan zeg maar op, op, op, op een hele aparte manier gaan staan Weet je, dan staan ze te telefoneren en dan duurt het een beetje lang En dan staan ze op een hele rare manier met die kont zo naar achter Dat je denkt, oh, oh, ja. oh, ik moet, ik moet Ik heb altijd als mensen voor oh. me de bus instappen Dan wil ik eigenlijk altijd knijpen, maar dat doe ik ook niet Nee Ik hou me wel vreselijk in, maar ik denk er wel aan ja, dat is, is, ja, is echt... ja Het is ondeugend. Het is ondeugend. Oh. En daar moet je gewoon soms aan toegeven. En okay. het doet er heel af en toe. Ik heb ik zal voorgenomen om dat één keer per jaar te doen. Oké. Okay. En dit jaar heb ik het nog niet gedaan. Dus ik, ik, heb, een, ik heb er nog één te gaan gewoon. Dat vind ik wel heel leuk. maar Goed, zover de berichten uit de regio. In het volgende uur. Nou, daar bestaat het alleen maar uit het programma. Ja. De zand Dat is één blok informatie. En ja, dit is mijn keuze. Tenshaar. You, you, you. oh you, me. you. oh my. my talk or just say nothing. I don't mind. Your looks never lie. I was always on. Zo! So Kakke motherfucker. Ja. <laughs> en restless. Daar weet ik er ook wel een beetje van. Ik werd er ook een beetje onrustig voor. Eh, de, van. En daarvoor nog de plaat van... De, uit het bak Jolande Keuze. En dat was dit keer natuurlijk... Uh, you? Van Ten Sharp. Het is wel een beetje een oude, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ik ben ook geen jonkie meer. Dus, nou, ja, doe je zelf weet nou weet wat niet wat nou te kort, voelt? hè? Ja, het is in Noord-Ierland. Nee, ik weet het niet. Vertel maar. Uh, ja, het, is toch, het heeft waarschijnlijk toch te maken met uh, de... De opwarming van het klimaat. Maar ja. er is een hele kolonie stromatolieten ontdekt in Noord-Ierland. Nee, hè? Dat is niet hè? Tot nu toe werden deze wezens, die worden beschouwd als de oudste levende organismen op aarde. Alleen aangetroffen in tropische wateren. Het is dus gewoon een soort... Uh, uh, ja? Een bouwwerk van de kolonies van primitieve algen. Er zijn exemplaren bekend van miljarden jaren oud en vele tonnen zwaar. En de BBC bracht dus op 14 oktober het grote nieuws naar buiten. Dat een professor, Andrew Cooper van de Local University of Ulster, die nieuwe kolonie had gevonden tijdens een routinebezoekje aan een gebied rond de Giant's Causeway. Dat is een bekende toeristische attractie. En hij, uh, hij zag ze zomaar. In het water. En het is dus, uh... Wat voor trucjes kunnen ze allemaal? Nou, ze kunnen springen. En uh, door een hoepel. <laughs> nee hoor. Het zijn gewoon uh, van die bollen. Ja? En uh, hij zag vanuit zijn oog hoe ooghoek dat ze er waren. Want die man had ze alleen nog maar gezien tijdens veldwerk. Nou ja, onder water. Dan in Zuid-Afrika. Ja? En hij, hij zag ze bij toeval. En de nieuwe kolonie is nog slechts één laag dik. Dat geeft aan dat die pas recentelijk is begonnen met groeien. En die kunnen worden dus normaal altijd in warm, hyperzout water gevonden. In, in baaien waar veel water verdampt. En gedacht wordt dat die omstandigheden mogelijk roofdieren afschrikt. Ik vind het roofdieren, weet je, het is echt heel apart. Dit is een maar, heel vaag bericht. Ja, maar de eerste kolonie <hijen> bevindt zich in een poel brakwater. En is overgeleverd aan zowel de golfslag als aan roofdieren. Dus blijkbaar eh, wordt het ook weer gegeten door andere dieren. Ik vind het, als je een foto ook ziet, dan zie je echt allemaal van die eh, bolletjes gewoon onder water liggen. En dat zijn dus dieren. Het is toch ik, apart bezig? Ik moet even een beeld erbij krijgen, ik er zoiets van, hebben ze een, een of andere functie? Of is het echt dat je denkt, nou... dat nou, is... zijn algen. En dus algen. Ik, zul, ik denk dat ze het water uh, misschien een beetje zuiveren of zo. Of juist niet. Dat het juist komt dat het water te zout is. Dat ze daar gaan leven. God had nog, had nog wat materie over. God, wat moet ik daar nou weer mee? Dacht hij bij zichzelf. Stromatolieten. Ik maak er stromatolieten en, van. En ik noem jou stromatoliet. <lacht> <laughs> geweldig. Ja. Ik vind het wel leuk, zo lekker vaag bericht. Het is wel heel erg uh, grappig. Dus nou. jullie hebben nu al wat woord gehoord. Stromatolieten. Ja. Die, die kan je misschien dan weer uh, scharen ook in de, bij de stalagmieten. Ja, ik wilde even zeggen en, en En nu heb je stromatolieten. Zet hem even in je mobiel, dan weet ik kan je gebruiken bij woordfeut. Ja, ja, precies. Dat is wel even grappig. Maar nee, maar nee, maar ja, nee, Oh ja, sorry, ik heb nog wat geld uh, hier. Oh. Hoofdverdachte Frank L. In de, die is uh, rond de, de mega uh, uh, uh, uh, uh, vrouw. Uh, fraudezaak Quality Investment al eerder getipt op het feit dat hij werd afgetapt. Dat zijn telefoon werd afgeluisterd. Gij en uh, dat kwam door iemand die de, bij de recherche werkte. Die had hem gewoon geïnformeerd. Van, je wordt afgetapt, je wordt in de gaten gehouden. Dus toen hebben ze in het buitenland hebben ze, uh, mobieltjes gekocht. En zo hebben ze met elkaar kunnen communiceren. Hij wist dat hij in de gaten werd gehouden. Hij is extra voorzichtig geweest. Maar het, het, uiteindelijk is hij het wel door, door de mond gevallen. Maar het heeft dus echt waanzinnig veel geld binnengeharkt. Hè? ...over de grijke cultuur gesproken... ...200 miljoen euro... ...bij deze Quality Invest is binnengekomen... ...en dat is dan via allerlei bankrekeningnummers... ...aan weer bij hunzelf zelf terechtgekomen... ...via buitenlandse banken, je kent het allemaal wel... ...maar goed, ze moeten het nu helemaal voorkomen... ...maar ze gaan wel eens even kijken wie dat lek nou precies geweest is... ...want dat is natuurlijk niet helemaal in de haak. Maar het schijnt, ik heb laatst een... Uh, uh, ...artikel gelezen over die GSM... ...hoe, hoe die... Uh, ...afluisterbaar is... Oh en, want het schijnt echt enorm te zijn. En uh, het is dan uh, je hoopt dus inderdaad dat niemand interessant vindt wat je allemaal loopt te lullen. Maar nee. het lijkt me ook vreselijk dat je al die GSM'tjes uh, afluistert, al dat slappe gelul over. En daarom weet ze ook dat iedereen zegt uh, de meest gestelde vraag: Waar ben je? Die wordt waarschijnlijk automatisch al uh, ge gedubt weg, weet je wel? <lacht> want dat wordt het meest gevraagd. En dan hou je veel minder gesprekken over, weet je? <lacht> Om te kijken of er wat. Uh, ik denk dat, uh, dat er toch een soort uh, spraakherkenning is van dat er op bepaalde de geluiden, ik denk dat het langzaam... Eh, is. Ja, een terrorist zal nooit zeggen: Hallo, maar terrorist Jan. Ik ga straks een bomaanslag plegen ja, op het metrostation. Nee, B2, dat niet. Wat dus zeg je nou? Ja, st, niet over de telefoon. Als ze dat, als ze dat horen, dan gaan, gelijk, uh, gaan de microfoons aan. Niet, niet over denk, deze lijn. En dan gaan maar, ze gelijk oh, kijken nee. wie dat zijn. Ja, maar weet je wat het over dat van waar ben je nu? Dat, is, dat was een tijdje natuurlijk heel hip om dat te vragen. Want het was natuurlijk niks schaven om in een bus of in de trein Of gewoon op hele rare plekken met iemand te bellen. En dan te vragen of uh, te zeggen waar je bent. Maar tegenwoordig is het vrij normaal om op hele rare plekken te bellen. Dus die, die vraag gaat er gewoon af. Ja. Die vraag wordt niet meer gesteld Want ik vond het mij. vroeger zo leuk zo'n reclame over van, uh, uh, Dat die ze net waren En van wij zijn altijd bereikbaar En dan hoor je echt in de wc Goedemiddag met het kantoor op, op, op. Weet je? Ja. En de, dat dan iemand gewoon op de pot zat en de, Ja meneer, heeft u een momentje? Ik loop even naar mijn werkplek toe ja. en, dan, uh, en dan zet je hem Oeh. even <laughs> En vandaar dus Waar dat die telefoons zo vies waren Oh, ik had een ja. vies wijf van de telefoon Die <laughs> kwam belden van de wc Nou, uh, tijd voor uh, hier De laatste plaat, dames en heren nee, echt? Ja. Uh, ja... Ach. Kunnen we gewoon niet die schuif dicht houden van uh, Goedemorgen hoor? Ja, een goed idee. Uh, Als jullie het ook een goed idee laat het ons weten. Wel even. Ja. En dan gaan wij het uh, gewoon doen. Dan was het scherm gewoon. BDI, Tim en aardig aan de weg. Nadat ze ooit eens elkaar hebben laten springen. Dit is een van de hit singles. Sons of the Stage. Een keer gaan draaien, en die ijs alweer. Maar goed, ja. we hebben nog zoveel dingen die u toch even met u moet delen. Dus vertel, ja, wat had jij niet... nog? Nou, in Italië was er een 62-jarige vrouw door de politie gefilmd. Ja. En ze zou blind zijn, maar bij nader controle bleek ze helemaal niet blind. En op oh. camera is te zien dat ze als kapster aan het werk is. Nou, ja. je wil zeker niet door een blinde kapster geknipt worden. Nee. Maar volgens de vrouw begon haar zicht in 1986 te verminderen. En zou ze inmiddels volledig blind zijn. En ze had dus gewoon een uitkering, hè. Oh, de uitkering is inmiddels stopgezet. en de vrouw heeft tot nu toe dus 43.000 euro ontvangen. Gewoon boete. boeten, ja. Vergeet nog niet even dat vandaag natuurlijk uh, Occupy gaat protesteren Beursplein, om het nou uh, tegen de, de graaie uh, cultuur We moeten ja. anders gaan denken, we moeten anders tegen de maatschappij gaan aankijken We moeten niet alleen maar denken dat we geld moeten gaan verdienen We moeten gewoon anders in de maatschappij ja, Het is heerlijk weer, dus geniet ervan, ga, ga, ga antigraai erheen. Tot mijn spijt deel ik u mee dat het programma Toebak leeft is afgelopen Ah, uh, nou al Wilco stapt in zijn auto